Batenvalgemoot met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 21, meldt het RIVM. Er waren 34 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal mensen dat in Nederland ziek wordt door het virus neemt sinds eind maart af. Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt met klachten die passen bij COVID-19 daalt nog altijd, zegt het RIVM. Vanavond geeft het kabinet een persconferentie over een aantal versoepelingen die begin juni van kracht worden. Zo gaat onder voorwaarden de horeca weer open. Het ministerie van Financiën doet aangifte vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire... waarin duizenden ouders zijn gedupeerd, schrijven de staatssecretaris een vuilbrief en van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om beroepsmatige discriminatie door te kijken naar afkomst...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 Niet alleen de wind is gevaarlijk, er wordt ook gevreesd voor een waterstijging tot 5 meter. Meteorologen in India vrezen voor grote schade. Het weer in Nederland, vooral in het midden en zuiden, is het vrij zonnig. Maar er zijn ook wat stapelwolken. Het is 17 tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later opnieuw stapelwolken en dan 20 tot 26 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Lulu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 Is het mijn dag? Is mijn dag? maand mijn maand maand maand mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn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 Word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Cel gaan wonen? Ga ze bos uit klonen? Ooh. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het de... is mijn dag. Het is mijn dag. Als op de Duitsers komen. Eerst eh, klag je. Het is mijn dag. Beetje het als mooie. Het is mijn dag. Horsjes lachje. Het is mijn dag. Stel hem aan, mijn dag. Wel. Nee, serieus Wel. Mijn dag. Het is echt, well. nee, echt mijn well. dag. Het is serieus Echt Wel. Mijn dag. Het is mijn dag. Oh mama. Echt Horsjes lachje. to talk. Ja, maar I shouldn't Moet